Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis sluit tijdelijk het servicepunt in Ter Apel. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit om maanden overvol. Asielzoekers moeten daarom soms urenlang buiten de poort wachten... voor ze aan de beurt zijn... Het Rode Kruis kwam daarom begin deze maand met een servicepunt waar mensen terecht konden met allerlei vragen. We staan daar met een, een, een soort uh, witte keten eigenlijk voor, uh, voor het hek. Daar kunnen mensen aanlopen, we willen daar ook straks uh, een wifi punt gaan neerzetten, misschien wat stopcontacten... zodat mensen ons weten te vinden ook en daar... Uh, uh, nou ja, echt eventjes tot rust kunnen komen, hopelijk. Ja, maar nu is het servicepunt eindelijk op slot. Na een vechtpartij tussen asielzoekers gisteren... het Rode Kruis zegt dat de vrijwilligers veilig hun werk moeten kunnen doen. Het stinkt op de A22 bij IJmuiden. Bij een botsing tussen twee vrachtwagens... is daar namelijk een flinke lading vissen op de weg terechtgekomen. De weg is dicht in de richting Haarlem en Amsterdam. Het opruimen van de stapels vis duurt waarschijnlijk tot vanavond laat. In het Zeeuwse Kolijnsplaat... Lopen niet alleen katten los rond. Al jaren laat Marinus een paar keer per week zijn paarden, Norbert en Mindy los door de straten lopen. Sommige buurtbewoners vinden dat maar niks en zijn naar de gemeente gestapt. Marinus vindt het jammer. Als 500 mensen het leuk vinden, die bellen de gemeente niet. Maar als er 10 die het niet leuk vinden... Ja, dan zit er de één of twee tussen. Ja, die moeten de politie bellen of die moeten de gemeente bellen. Volgens Marines zijn de paarden nog nooit weggelopen en is er al die jaren nog nooit iemand geschopt of gebeten. De gemeente heeft hem gevraagd de dieren voortaan aan te lijnen, maar dat wilde hij niet doen. En ze begon pas tijdens corona met hardlopen. Vandaag rende ze haar eerste professionele marathon op het EK. Nienke Brinkman kan ze nog een klein spintje eruit trekken? Het wordt Come spannend. Schoon, jongen, het wordt gewoon eindspint voor de derde Bronze. plaats. Maar Bronze. ze gaat hem pakken. Ja. Nienke Brinkman pakt de bronzen medaille. Het is werkelijk ja, fantastisch. fantastisch. fantastisch. fantastisch. Ja, wat het extra knap maakt, is dat ze tijdens de race nog last had van haar maag, bijna niet kon drinken en de laatste twee kilometer het gevoel had dat ze moest overgeven. Het weer, nou een beetje broeierig dagje, trekken wolken over. Op sommige plekken een bui of een onweersbui. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velzen dicht tussen knoopend Beverwijk en de Velzertunnel. Dat komt door een ongeluk met de twee vrachtwagens. Daarbij is een lading vis op de weg terechtgekomen. Opruimen duurt waarschijnlijk tot 10 uur. Omrijden kan vrij simpel via de A9, de Wijkertunnel.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopt op zaterdag. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM CSM. met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Don't change your style Sweet on oh no. oh. I'm Tease me, tease me, tease me, tease me, baby yeah. Till I lose control Tease me with a love until I lose control Take all my body and soul, oh girl You know me, no I will never forget The first time we kiss It's like striking gold catching a big fish Yes, you are on top of my room Zandvoort op zaterdag Het programma van de lokale omroep CFM, we zijn er al 31 jaar trouwens En die plaat die we net rijden Chaka Demus and Players, heet die Benno, ja. dat is echt een plaat Uit de beginperiode in de Watertoren Dat is oh, ja. al een hele tijd geleden hoor oh, Leuk, ja, ja, ja Leuk, ja. Uh, lekk uh, lekkere zomersmuziek uh, Nou, ondertussen horen we ook sirenes Want uh, er is een ongeval met letsel uh, vanam ik ja, uh, nou ja, het is in ieder geval in heemsteden. Maar uh, we krijgen ook niet alles door. Dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Want uh, er is uh, ook een... Uh, een uh, reddingsbrigade Zandvoort heeft uh, verleend assistentie... aan uh, aanrijpunt 33, strand Boulevard Banar... Um, en ik denk dat die ambulance daarvoor is, maar ook een ambulance inderdaad um, voor een aanrijding met Letzel Zandvoorsalaan, Zand Allee is een hele onoverzichtelijke oversteekplaats heel akelig daar en dat gaat natuurlijk dan wel eens mis Ja, druk dus uh, voor ja. de hulpdiensten Ja, ja is, uh, net zoals gisteravond was het helemaal natuurlijk een gekke huis met de vermissing in het wet de duimbrand in Zandpoort en natuurlijk het incident bij het Reuzenrad daar gaan we het ook nog wel over hebben um, dus dat een enorme druk op die, op die hulpverleningsdiensten. Um, en maar dit uur gaan we even kijken. Straks luisteren naar een interview van Roy Dongen... met de directeur van het circuit, een van de directeuren, Erik Weijers. Dan hebben we natuurlijk nog uh, ander nieuws over um, het circuit, over Florianse... En commentaar van uh, Jan Lammers. Um, hij kan beter bij, misschien ook meedoen aan deze uitzending. Ja, gewoon uh, uitnodigen. Jan, Jan de Voort aan bij. Ja. Uh, even kijken, de evenementenagenda. Die hebben we ook nog uh, in dit uur. Nou, en zo gaat dat eigenlijk maar door en door en die, nog eens door. Ja, je had het uh, net over het reusderad. Wij mogen twee keer twee uh, vrijkaarten oh, ja. geven. Ja, twee keer twee vrijkaarten. Het enige wat je moet doen. Wij geven dit uur geven we een codewoord. Die krijg je zometeen van collega Benno Veugen. Oh ja. En als je dat codewoord uh, via de Facebookpagina van ZFM uh, doorgeeft... via berichten maken, dan... Uh, en je bent de eerste of de tweede... dan uh, weer twee vrijkaarten voor het uh, reuzenrad. Ik wil weten, wat is het codewoord, uh, Benno? Gondol. Gondel. Ja. Gondol, dus... Goed. Stuur Gondel via berichten bij ZFM op de Facebookpagina. Ben jij de eerste of de tweede dan weer twee vrijkaarten. Gondel. Ja, en dan mogen ze het toch afkomen halen, hè, geloof ik. Ja, dan mogen ze het in de derde uur of daarna zo meteen even aan de tolweg 10 aardekaarten komen halen. Oké, okay, nou ik ben reuze benieuwd wie er allemaal over komt. Zo is het stuur gondel naar de Facebookpagina van CFMB, de eerste of de tweede wie je twee vrijkaarten. in Wij mogen kaarten weggeven voor het uh, Reuzenrad. Uh, via de Facebookpagina van ons uh, kunnen ze gewoon uh, gondel uh, even berichten uh, aan ons. Het woord gondel. En ben je de eerste of de tweede, dan wil je twee vrijkaarten uit. Nou, dat is, is dat. mooi meegenomen. Ja, ja, ja, ja, dat is helemaal uh, hartstikke leuk natuurlijk. Eer, heb jij er al in gezeten eigenlijk? Nou, ik durf niets. Moet ik eerlijk uh, toegeven. <laughs> ik heb, veel uh, te uh, hoog joh, 50 meter. Kom op. Het is voor mij ook wel spannend. Heb ik nou hoogtevrees of heb ik het nou niet? Dat ja. Is, uh, maar ja, dat is dus wel een dingetje. Maar goed. Ik heb gewoon uh. tegen mijn zus gezegd uh, van... Uh, wil jij niet uh, even het reuzenrad er wat in? Dan word ik wel goed geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ja, dat gaan we beleven, Benno. Precies. Nou ja, uh, ja vanmorgen hadden we Goedemorgen Salford, En uh, ja, dan hadden we het uiteraard over uh, de uh, Formule 1 uh, die eraan gaat komen. Ja, en de voorbereidingen natuurlijk. En uh, collega Roy Doorn die sprak met uh, uh, directeur Erik... Weijers eigenlijk over, uh, over dit verhaal. Uh, ja, de Formule 1 uh, komt er weer aan. Uh, wederom uh, een, een, een weg met een paar bubbels in de weg. Maar het meeste ging uh, soepel deze keer. Ja, kijk, hobbels wil je altijd blijven tegenkomen. En uh, we zijn nu nog uh, drie weken uh, verwijderd van het evenement. En uh, er zullen ongetwijfeld ook nog een paar hobbels uh, verschijnen links en rechts. En in welk hoek die zitten, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar dat hoort natuurlijk bij, bij een evenement organiseren van deze omvang. Want, uh, ja. Dan nou gaan we eerst even naar. Uh, uh, dan hebben we dat achter de rug. Uh, het zwartgallige gedoe. Uh, er zijn uh, weer rechtszaken. Uh, mensen die een, uh, gevraagd hebben om de bestemming te zien. Of het natuurplan uh, in, in de kust. Stikstofvergunning. Stikstofreductie en uh, ga zo maar door. Ja. Uh, verwachten jullie daar nou weer veel uh, last van? Ik, ik dacht dat we nou een keer. Moeigeste waren. Mm, ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat zal nog niet over zijn, denk ik. Uh, voorlopig heeft natuurlijk de, de rechter de, eigenlijk de. De, de Raad van State heeft twee weken geleden een uitspraak gedaan. Ja. Dat, dat de vergunning die we hebben gewoon intact blijft. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat kan nu voor de, voor de komende kramperie niet meer, niet meer aangevochten worden. Uh, dus dat, dat, geeft, dat geeft natuurlijk gewoon een stukje comfort. Uh, ja. dus er zullen ondertussen weer nieuwe procedures gaan komen. En uh, ook nog dingen die we nu misschien nog niet kunnen overzien. Uh, kijk, uh, alles blijft zich ontwikkelen. Uh, het circuit zal ook niet stil blijven zitten. Ja. Uh, dus... Uh, ja, wat er nog kan weet weet niet, maar we hebben tot nog toe uh, ja, alle, alle rechtszaken die we zijn aangespannen, uh, hebben we met, zijn we met vol vertrouwen zijn we daarin gegaan uh, en, en tot nog toe zijn we er ook iedere keer goed uitgekomen, dus uh, we houden er ja. over uh, ja, uh, vertrouwen voor de toekomst. En, en, en veel mensen zeggen dat dit is wel een van de groenste Grand Prix die er is. Dat ja, dat is ook zeker zo. Ja. ja. Kijk, als je ziet hoe, de, hoe die honderdduizend mensen naar Zandvoort gaan komen. Hè, dat was vorig jaar natuurlijk al uh, laten zien hè, dat een derde van de mensen met de trein komt. Ik geloof 20.000 of 15.000 mensen met de fiets zijn gekomen. Ja, dat, dat maak je nergens mee. En dat betekent dat er zijn weliswaar 100, uh, dik honderdduizend mensen in Zandvoort, maar die komen op op een duurzame manier uh, hier naartoe. Dat betekent dat er geen stikstof in de natuur terechtkomt. En natuurlijk, de auto die rondrijden, die zullen misschien wel wat stikstof uh, produceren. Maar dat zijn ook maar een beperkt aantal auto's. Uh, 20 auto's die uh, 70 rondjes rijden. Ja, Dan staat dit niet tot het verkeer wat normaal gesproken over de zeeweg uh, rijdt of over het boulevard rijdt en wat dat voor stikstof uh, veroorzaakt. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft is het uh, denk ik... Uh, ja, kunnen we echt met recht zetten dat er een groene campfire is. En ja, je ziet ook wel eens, ik weet nog heel goed, vorig jaar de woensdag na de Formule 1. We hebben natuurlijk een fantastisch weekend gehad. Ja. Met, met, met prachtig ja. weer, geen files. En die woensdag daarna was de stranddag. En uh, ik geloof dat het verkeer tot half elf s'avonds aan alle kanten vast heeft gestaan in Zandvoort. Ja, uh, dan denk ik dat één stranddag uh, uh, ja, meer uh, belasting voor de natuur is dan, uh, dan een Grand Prix. Ja. Hey, je ziet sowieso dat een manier van mobiliteit is wel een, een goede uitkomst. Ook voor de gemeente, om misschien vaker te kijken naar uh, hoe laat je mensen hierheen komen. Want, ja, ja. Ik, ik, nou ja, natuurlijk wordt hier heel veel van geleerd. En, uh, uh, en ik denk in de toekomst ja, dat je veel meer ook uh, met stranddagen. Uh, er naartoe moet gaan. Dat nou, Als je een parkeerplaats bij wijze van spreken kunt reserveren... dan kun je naar Zandvoort komen met de auto. Maar anders moet je toch wel een andere vorm van mobiliteit kiezen. En dat kan ja. met de fiets, dat kan met de trein zijn... of met de bus. Misschien kunnen we wel meer pendelbussen gaan laten rijden... ook in de toekomst op Maar goed, dat is iets voor de politiek... en de ja. ambtenaren om dat verder uit te gaan werken. niet, we gaan dus naar dus naar niet aan mij. Ja. Maar ja. Ik, ik denk dat er zeker heel veel van opgestoken kan worden... om Zandvoort ook voor de toekomst... gewoon goed bereikbaar te houden voor al het uh, dagtoerisme wat er ook komt. Ja, en dat hebben we weer te danken mede aan de Formule ja. 1... waardoor het uh, op deze manier uitgeprobeerd is... en mensen uit de hele wereld zijn komen kijken... hoe ze ja, zeker al... weten ja. hier opgelost werd. Ja. ja. ja. Nou, terug naar de Formule 1. Want daar gaat het natuurlijk over. Uh, kunnen we nog support races verwachten? En uh, welke dat komen er dan? Jazeker. Uh, er zijn drie support series dit jaar. En dat eigenlijk dat zijn de, de Formule 2 en de Formule 3. Dat zijn, nou ja, zoals al een beetje de, de namen, de, de titels doen vermoeden. Dat zijn de opstapklassen naar de Formule 1 toe. En dan is Formule 3 is eigenlijk de laatste, de laatste stap. Hè. Dus er zitten de, zeg maar, echt de, de jonge ambitieuze rijders nog in. Van, vanaf een jaar of 16, 17. Die in de richting die Formule 1 willen. En Formule 2 is dan al een stukje hoger. Dat gaat al een klap harder. En dat is echt het voorportaal van de Formule 1. Uh, die twee series die, die komen naar, naar Zandvoort dit jaar. Vorig jaar was de Formule 3, dat was er al. Formule 2 is het voor het eerst. Daar uh, zijn we heel blij mee. En er doet ook een Nederlander mee in de, in de Formule 2. Uh, dat is Richard Verschoor. En uh, die heeft dit jaar ook al een, uh, een wedstrijd gewonnen. Okay. Dus uh, ja, we hopen dat hij natuurlijk uh, ook kan meeliften op, uh, op de Oranje Fans. En uh, dat die hem extra zullen motiveren om ook hard te gaan. Maar wat ook leuk is, in, die bij, in, in beide klassen doen ook twee Nederlandse teams aan mee: uh, uh, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing. Dat zijn twee, nou ja, ik kan wel zeggen: uh, ja, behoort tot de professioneelste raceteams van Nederland. En die doen in beide klassen reizen ook mee met, uh, met auto's. Uh, niet met Nederlandse rijders, maar uh, het zijn wel Nederlandse teams dus die maken ook kans om te winnen en dan als een Nederlands team wint dan wordt daar in ieder geval ook de vlag nog voor gehezen. naast Formule 2 en Formule 3 ook nog de Porsche Super Cup zoals de titel zegt Porsche wordt gered Porsche 911 GT3 daarin doen wel een hoop Nederlanders mee voor mij nog een stuk of acht heel veel ja ja ja waarbij er ook een aantal om echt wel om de prijzen mee strijden Laurie ten Voorde is een Nederlander die is de afgelopen twee jaar ook kampioen geworden in die klasse. Uh, die rijdt, uh, doet ook weer mee. Dus dat is een, absoluut een van de kanshebbers. Maar ook, uh, en die rijdt ook voor het Nederlands team. GP Elite, dat is een groot uh, professioneel uh, team ook. En uh, die, uh, die, die, die, die, die, die doet daar ook mee. Dus ja, ook daarin is, is de Nederlandse autosport... eigenlijk eigenlijk Nederland goed vertegenwoordigd. Zowel aan de rijderskant als uh, aan de teamkant. Dus uh, ja, daar kunnen we met al best wel trots op zijn. En nu was er vorig jaar ook een speciale serie voor vrouwen. Uh, die komt dit jaar niet. Toe. Nee, die, die komt niet. Nee, dat is... Uh, we hebben nu deze drie klassen En uh, ja, ruimte voor een vierde klasse is er gewoon niet. Uh, de, in, zowel op de baan niet. In het tijdschema. Als ook uh, op de peroxys is die ruimte er niet. Uh, dus uh, ja, dit jaar is, het zijn het deze drie klassen. Ik moet zeggen als autosporter ben ik daar uh, blij mee. Hè, want het zijn ja. natuurlijk echt de topklassen onder de Formule 1. Die, die hier naartoe komen. Dus dat kan niet mooier. Uh, aan de andere kant. Hè, Formule W. Uh, Zeker natuurlijk ook mensen aan. Zoals vorig jaar. En zo zie je op andere knopjes. Ook nog wel andere klasses rijden. Uh, af en toe. Omdat het ja, die Formule 2 en die formule 3 en die Porsche gaan niet naar alle races mee. Ja, maar Formule 1 kan ook op een andere keer. Uh, ja, wie niet weet. Per se niet Nee, de, de, dat, 1, dat zou kunnen. Maar alleen die klasse heeft zich wel gecommitteerd aan de Formule 1. Hè. Ah, die rijden geloof ja. ik met acht Prix mee uh, over het hele jaar. En ze zijn okay, dit jaar nou. ook gaan ze mee naar Amerika, geloof ik, naar, naar, naar, naar Austin. Uh, en ze hebben al een paar keer meegereden. Dus ja, uh, die, die kiezen die achter races uit. En vorig jaar zat Zandvoer erbij en dit jaar niet. Dat is dat, uh, ja. dus uh, uh, misschien een uh, rare vraag als een leek, maar uh, uh, is het zo? autosport echt noodzakelijk dat je mannen en vrouwen beschrijdt? Nou, ja... persoonlijk vind ik van niet. Nee, nee, want uiteindelijk gaat het om de auto en de, Nee, ja. Nee, ja, nee, ja. nee, nee, nee. Want, laat ik zo zeggen, er zijn ook echt vrouwen... die, die echt een, een knap hard kunnen rijden. En uh, waar wij het met z'n drie allemaal tegen afleggen als we daar een potje... mee moet, tegen, moeten sluiten. Dat denk ik sowieso. En, uh, dus... ja, weet je... Ik, uh, wat mij betreft hoeft het niet. Aan de andere kant is het wel, denk ik... Uh, nou, uh, voor de bijna. Toe is het misschien wel leuk en, uh, en ook om, uh, om, om dit zo uh, uh, ja de, de te programmeren, maar, uh, maar vanuit sport uh, oogpunt gezien vind ik het eigenlijk een beetje onzin. Ja, ja. Nou, misschien uh, wordt die, die uh, dit ook wel eens een keer beslecht. Uh, ja, kan gewoon de beste bestuurder, de beste bestuurder zijn toch? Ja, nee, dat klopt. Ah, met, dat, klopt dat, met, dat klopt met de beste auto, dat is ja. ook wel heel belangrijk. En uh, in Dit jaar gaat het circuit uh, dus voor het eerst uh, op volle uh, kracht uh, de Formule 1 organiseren. Vorig jaar was het uh, door corona uh, 70.000 bezoekers. Ja, ja, tussen de 70 en 75, geloof ik inderdaad. Ja. Klopt, ja. ja. Maar dat betekent dus nu uh, dat er zo'n 30 bovenop Ja, nou ja, eigenlijk is het stiekem meer. Hè? Want we gaan natuurlijk uh, naar, uh, van 70 of 75 naar 100, of 105. Ja. Uh, ja, dat, is, dat is iets meer dan 30 Als je het ten opzichte van de 70 van vorig jaar bekijkt. Maar uh, maakt niet uit. Het zijn, het zijn er een stuk meer. Uh, dus dat dat zal zeker uh, uh, natuurlijk hè. nog meer, uh, zo moeten blijken dat, zeg maar, dat nou ja, het, het, het mobiliteitsplan dat, dat zijn werk gaat doen uh, zal op het terrein natuurlijk ook drukker worden aan de andere kant uh, was het zo dat vorig jaar uh, bijvoorbeeld het hele duinterrein leeg was, want daar mochten geen mensen komen dat ja, mochten vorig jaar alleen vaste zitplaatsen mochten we gebruiken ja. vanwege de coronaregels uh, dus daar liep vorig jaar niemand en daar is natuurlijk veel, heel veel capaciteit voor die mensen dus ja, we, we zien dat ook wel met vertrouwen tegemoet dat, dat uh, iedereen een goed plekje kan vinden en, uh, en dat we ook die ...deze extra mensen uh, goed aan kunnen, Maar aan de andere kant blijft het weer spannend. Maar dat was het vorig jaar ook de eerste keer. Hè? En het is maar goed dat we het spannend blijven vinden, denk ik. Want uh, dat houdt ons ook scherp. Dus Zo is het maar net. Uh, Erik Wijers uh, vanmorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort... ...bij Jelmer en uh, bij uh, Roy. Onze collega's uh, Ben Al, ja. Yes, duidelijk interview en uh, ja, de voorbereiding gaan goed. Ja, het dus gaat dat lekker. gaat een heel mooi feest worden begin uh, september. We vreugen ons erop. Zeker, en uh, ja, hij zei het ook al, en uh, ik heb al eerder dat spotje gedraaid. Uh, je moet gewoon uh, inderdaad uh, op de fiets naar uh, Zandvoort uh, toekomen. En dan komt het allemaal goed. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe. Als iedereen in de auto stapt, dan gaan wij lekker fietsen. Want stilstaand in de file loop je toch maar wat te nietsen. Ja, autorijden doen ze daar maar fijn op het circuit. Want fietsen geeft een mens toch ook weer nieuwe energie. Oh, de fiets naar Zandvoort. Ja, dat was een uh, spotje van uh, verleden jaar. Op de fiets naar Zandvoort toe. En uh, zo is het maar net. Ja, dit is leuk. De gouden oude van uh, Gerard en Wat kan hij hoog zingen hè, met z'n Take it to the tropics. Het was alweer een hele tijd geleden dat ik Gerard Joling heb gedraaid binnen. Dus Oké. Okay. het was er weer eens tijd voor de tickets to the tropics. En wij blijven gewoon op het strand van Zandvoort. Dat hoor je wel op de achtergrond. We zitten hier lekker een graadje of 29, 31, zoiets In die zoiets. Is het op dit moment. Zijn er nog evenementen waar we heen kunnen gaan, Bernhard? Ja, um, even kijken. Als we het hebben over uh, zeg maar de grote evenementen... hebben we natuurlijk Zandvoort Alive, 14 augustus. Dat is morgen. Lekker hangen, luieren, deinen, flaneren, swingen, dansen, jonsen. Het kan allemaal. En dat uh, vooral in deze volgorde: dans op de lekkerste muziek met voeten in het zand en handen in de lucht. Dat is Zandwoord Alive. Dat gebeurt allemaal op, uh, bij uh, Even kijken. Cosmico Beach. En, uh, en van Lettenhouse, als je daarvan houdt, bij Mango's Beach Bar. Begint morgen om 16:00 uur tot middernacht. Dan ja, mega druk trouwens. Uh, altijd. Ja, ja, ja. Zo live. Ja, ja dat is ja, dus echt een uh, geweldig mooi feest. Oké, okay. nou dan hebben we nog Patronaat. Die is uh, vanuit de binnenstad van Halen verhuisd uh, deze zomer naar het strand. En onder doet samen met Rappa. Hoe spreek je dat uit? Rappa Noei. Noei, ja. En dat onder het, de titel Ra patronaat Live. En um, nou, een eigen podium natuurlijk bij Rapa Nui. Um, en daar hebben ze elke zondagmiddag, weer daar welkom voor live muziek... met de beste vinyl-dj's. Oh, dat is weer een verschil met andere dj's. Ja, ja dat moet je echt nog gunnen hoor, met uh, de SL 1200. Oké, okay, ja, dat is hartstikke leuk. Het begint om uh, drie uur s middags tot tien uur s avonds... En dan heb je lekkere dansbare ska reggae en popmuziek en uh, reggae punk Oh, dat is allemaal, ik ken alleen maar reggae van uh, Bob Dylan. Nee, uh, ja, Bob Marley. Bob Marley, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat is de, nee. de golden uh, Aldi uh, ja, re okay, reggae. Okay. Nou, geen uh, Bob Marley of uh, uh, uh, Pieter Tosje. dat was ook een oh, ja. van de mensen. Oh ja, Walk and Don't Look Back. Ja, ja, en dat was Peter ook wel Um, dus, uh, nou, dat zijn zo'n beetje de greep uit de... Um de belangrijkste, denk ik, wat er morgen te beleven valt, in ieder geval qua muziek en dans. Ja, en volgens mij is er ook nog wel een, een uh, Ibiza-markt uh, waar we heen kunnen gaan. Oh, dat zou heel goed kunnen. Het is volgens mij altijd op, uh, op de vrijdagen. Uh, oh, vrijdagen. Nee, morgen, hè? Ja, uh, morgen. De ja, evenementen van morgen. Ja, yes. ja, yes. Oké, okay, nou ja, genoeg uh, te doen uh, weer, uh, Benno. Zeker. En, ja, wij hadden het over inderdaad uh, Pieter Tars. Ja. Met uh, reggae. Nou, ja. ik heb hem even opgezocht. Oké. Okay, yeah. <laughs> Hij leeft nog in een synte en, uh, lekker deuntje zo uh, op de zaterdagmiddag. Goedemiddag zo voor het uh, Leuk dat je erbij bent. Goed a walk and don't look back. Pieter Tas. there is no heartless. Can't Just your problems, no one else's problems, you just De echte gouden oude reggae-benno's. Die ja, ja. ook helemaal opleveren. Ja, ja. ja, ik ik, ik beweeg zelfs een beetje. Ja, ik, ik, ik zag het. Zet even live.nl. Ja, meteen verslag af. Ik denk, ja. Benno beweegt. Kunnen we ook in Donald Beck. Ja, ja. <laughs> oh, walk, nou, ja verleden ja. jaar hadden we Davina Michel. Die heel mooi terwijl Helmers zong bij de Formule 1. En dit jaar hebben we uh, Floor Jansen. Maar uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het zijn altijd wel de girls die het doen. Ja.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 Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey once every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made 'em up in Hollywood. I put 'em into the movies. Those lovely photographic splendors. in and out of magazines, Miss World. De single van uh, Zeler en uh, Girls, Girls, Girls uit uh, de jaren zeventig. Uh, ik uh, krijg net een berichtje uit uh, België, Benno. Oh, uh, België? Ja, van uh, Sean, onze trouwe luisteraar uh, oh, wat uit... leuk. Een kijker uit uh, België. Goedemiddag uh, John. Dag short. Ja, hier, uh, hier 31,5 graden. Daar 33,5 uh, graden in, uh, in België. Maar hij zegt uh, van ja, wat heb je met Albert Jan gedaan in één keer? En, uh, <laughs> iemand anders. Hey, nou, wie is die man die bewoog op uh, Pieter Tosch? Ja, nou, nou, stel de... jezelf even voor. Ja, John, ja, dan... ik ben Benno Veugen. <laughs> Veugen is een, uh, een achternaam die voorkomt uh, uit het Belgische. Mijn voorvaderen waren Belgen en uh, uit op positie zijn uit uh, Lanaken. En, uh, en er zit zelfs erop uh, een Veugenstraat en een Veugenlaan. Ja, respectievelijk uh, Smeermaans en Zutendaal. Hé, hey, mede nee, nou? Ja, dat ja, is, yeah. is niet te groot. Gewoon... Ja, we waren allemaal, <laughs> allemaal Burgemeesters. En, uh, dus, uh, en Maastricht, er zitten ook veel Veugjes. Hé, hey, dus, leuk, uh, leuk, leuk, leuk. Ja. En... Echt, nou ja, in België, ja, geweldig land. Ja, ik luister van. en kijk altijd uh, Belgische media. ben ik veel uh, meer oh ja. uh, zot op. Ja, daar ben je zot op. S daar, ben ik, uh, daar word ik fier van, weet je wel. Als ik, <laughs> als ik, als ik daar naar uh, kijk en uh, luister. Ja. Ja. ja, gewoon helemaal goed. Uh, Trotse uh, trots, uh, ja. trots, mensen ook. Uh, helemaal goed, uh, John. Ja. Nou ja, Benno dus uh, bij mij in uh, Benno, jij hebt nieuws over eh, inderdaad het Wilhelmus van het, Nassau. Ja, ja, ja. Op 4 september 2022 om 1500 uur, precies drie uur middag... zitten miljoen, tientallen miljoenen mensen wereldwijd klaar voor de start... voor de tweede editie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Vlak voor de start verzorgt de internationaal bejubelde zangeres Flor Jansen... voor de vele fans een bijzondere vertolking van het Wilhelmus. En dit zinnetje, erop, dat vind ik ik dus wel uh, een beetje, daar wordt ook nog getriggerd. Hmm. Ik ben be reuze benieuwd hoe die floor dat gaat doen. Komt er een bietje onder dat, Hammers? Uh, of wat is die bijzondere vertolking dan? Hè? Nou ja, luister zo meteen maar, wat we gaan draaien misschien wel zoiets. Ja, ja, weet ja, ja precies. Nou ja, ze wordt in ieder geval uh, begeleid door uh, de, even kijken, het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Uh, ik hoop niet dat er dan tegelijkertijd ook straaljagers overvliegen. Want ja, dan, mogen ze dit jaar wel overvliegen uh, of ja, doen we het niet meer? Dat weet ik niet. Ja, ze zijn misschien ergens anders nodig in de wereld. Uh, maar goed, uh, met haar muziek weet Janssen miljoenen volgers op te bouwen. En ze is in staat om fans nieuw en oud te entertainen. De Nederlandse zangeres genoten in het buitenland al grote bekendheid als frontzangeres van het symfonische metalband Naya. WISH en Nederland kent Floor Janssen en ik ook, uh, vooral door haar unieke vertolking, Dan heb je het weer, unieke vertolking, van de Phantom of the Opera samen met Henk Poort. Wat een geweldig nummer. Was ja, even ja, dus wat anders dan die metal band. Dan, uh, ja, ja, precies. Ja, jeetje. Nou ja, ze heeft wel een, uh, op zo'n gezegd, wel ook een enorme strot. Uh, ze ziet er wel ruig uit trouwens. Ik heb een foto geplaatst bij het bericht. Uh, ja, bij CFM uh, ja, ja, ja. op uh, de Facebook uh, pagina de ja. en de CFM app. En daar zie je toch wel een ruige dame staan. Ja, hoor. zeker. Uh, zeker. Jeugd, ja, ja. Uh, nou ja, en uh, dat optreden trouwens in Beste Zangers... dat was in augustus uh, 2019, dus dat is alweer drie jaar geleden. Maar het is in ieder geval legendarisch. Janssen verzorgt haar optreden vanaf het asfalt uh, op het circuit... en het wordt allemaal gevolgd deze, via 22 grote publiekschermen... en... Uh, uh, kunnen de mensen meekijken. En via de televisie natuurlijk wij ook. Uh, Floortje, die kijkt er naar uit en zegt het volgende. Ik ben enorm vereerd dat ik ons volkslied mag voordragen tijdens dit wereldwijde evenement. Formule 1 heb ik nooit op de voet gevolgd. Echter, ik heb veel respect voor de gedrevenheid en de focus van iedereen en die van Max in het bijzonder. Ik hoop dat het volkslied voordragen de coureurs... Wat staat er nou? Ik hoop dat het volkslied voordragen de coureurs en fans, net veel veel energie zal geven als aan mij. Nou, dan Jan Lammers nog even. Hij kijkt er naar uit. Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar een evenement zijn voor jong en oud en nationaal en internationaal publiek. Floor past heel goed in dat concept. Ze spreekt met haar geweldige stem wereldwijd een enorme grote doelgroep aan van nieuwe en bestaande fans. En als geen ander in staat om het Wilhelmers vol trots aan de wereld te laten zien. Nou ja, het zal wel uit volle borst gaan. Naast het indrukwekkende raceprogramma van V1, V2, V3 en Porsche Mobile Supercup is muziek een belangrijk onderdeel van ons programma. Al dus Jan Lammers. Ja, zo is het maar net. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, Floor dat uh, gaat doen. Bij de beste zangers deze het samen met Henk uh, Poort. En dan uh, ja, net iets anders dan het Wilhelmus. Maar zo mooi, hè? Ja, is heel nou, mooi. Nou, gaan we even genieten. Want ja. we gaan hem draaien. Die Phantom of the Opera. Hier is hij inderdaad, Floor Jansen en Henk Poort. Bij de beste zangers in 2019 opgetreden. Dus augustus om precies te zijn. You're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 We hebben vandaag weer heel veel uh, lekkere muziek meegenomen naar de studio van CFM. Waaronder deze inderdaad, Kim Waalte. Wie kent er niet uh, met uh, heel veel mooie hits uh, die ze gemaakt heeft. We horen nou helemaal niks meer van uh, Kim trouwens, maar oh. goed. Oh. En uh, de Love Blond, uh, inderdaad een uh, plaat uit uh, volgens mij de jaren tachtig of zoiets. Ja, of zoiets, je Go Gooi ja. hem erin. Nee, whatever, even een serieus uh, verhaal nu. Ja, ja. We krijgen diverse berichten dat er een uh, persoon te water is. Ja, sinds een kwartier, op 1540 om precies te zijn... kwamen de eerste meldingen dat ter hoogte van Strandend Far Out... strandent 34... Uh, als ik het goed zie. Uh, er wordt een zwemmer vermist. En uh, ja, er zit al eerst in altijd persoon te water. En dan denk ik, ja, er zitten wel meer mensen in het water. Maar goed, uh, er is nu een zwemmer vermist. En uh, er is behoorlijk weer opgeschaald met reddingsboten van uh, de reddingsbrigade natuurlijk. Maar ook reddingsboot Anne Police. Spreekt dat goed uit? Ja, precies. Ja, ja. En, ja. De KNRM en hebben de, het dan over. Ja, de KNRM. En ook Amuiden is onderweg. Uh, eens even kijken. Nou ja, en natuurlijk uh, de alarmproeg van de reelsbegades Noord en Zuid... die zullen ook allemaal... Um uitgerukt zijn. Bloemendaal zie ik er niet bij staan, dus dat is een, uh, die hebben het waarschijnlijk te druk met zichzelf, met hun eigen gedeelte van het strand. De traumaheli is onderweg, en toen moet u één ambulance, zover wij dat kunnen zien natuurlijk. Dus mocht je een helikopter, nou, ik denk dat hij er onderhand wel is. Uh, ja, ja, uh, hij cirkelt uh, de hele tijd uh, boven het water, want ik heb hem hier uh, op, oh, op, op, op de radar oh ja, ja, ja, met, ja. Uh, met uh, de baan die hij <laughs> uh, trekt. Ja, dus totally. hij is echt, uh, echt zoekende precies uh, voor de kust. Oké, okay, nou, dat is wel afval Fantastisch, de eerste helikopter is er al. Um, nou, en, ja, we wachten met spanning af of het uh, gaat lukken om deze zwemmer uh, te vinden. Want hij is tenslotte, hij of zij, vermist. Inderdaad, nou mocht er meer nieuws over zijn... het volgende uur, dan uh, zijn we er weer, uh, Benno. Ja, zeker. Ook uh, een nieuwtje, want uh, de Pits Report is uh, ietsje anders. Ja, oh ja, straks in heel om kwart over vier... gaan we weer contact opnemen. Weer is, omdat we dat in het verleden ook deden... met Randall Lawson. En, en Randall is uh, een oud programmamaker bij ZFM... En met het programma Pits Paddock... wat ik samen met hem maakte. En hij uh, gaat op zijn hele eigen wijze... gaat die, uh, commentaar geven... Of uh, informatie geven over de autosport. Is hij zo eigenwijs, of uh, bedoel je het anders eigenwijze? <grijg> op eigen wijze. Eigenwijze. Oké, okay. <grijg> ja, ja, ja. oké, okay, okay. Nou ja, dat uh, in het uh, volgende uur uh, beno. Wij zeggen tot zometeen en uh, ja geniet lekker van het uh, zonnige weer, hè? Zeker, zeker. Zeker weten. Nou, ja, het is wel een beetje zweten, hè, op dit moment. Uh, nou, voor ons niet, maar voor de mensen de buiten wel. Zeker. Nou, ja. tot zometeen. Ni en la despedida. Ja. Los maté, ya no hay nada que me aguanta, sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí, me borracho ahí, ya no me importa nada Y ahora me preguntan ¿Qué vas a hacer y qué pa' dónde vas? Tú dime a dónde